Dit is Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Minister Opstelten vindt het niet nodig om jihadgangers beter in de gaten te houden. Hij reageerde op uitspraken van CDA-leider Buma. Die zegt dat het kabinet de dreiging van jihadgangers en is sympathisanten onderschat... en dat er 50 miljoen euro extra naar de veiligheidsdiensten moet. Volgens Opstelten houden de diensten verdachten al goed in de gaten. Hij is wel met Buma eens dat ze een dreiging voor de veiligheid zijn. Minister Plasterk denkt dat het weinig zin heeft om het voorstel voor een superprovincie uit het regeerakkoord in te dienen bij de Tweede Kamer. Het kabinet praat vandaag over wat er moet gebeuren nu het overleg met D66 en GroenLinks gisteren is mislukt. Plasterk zei voor de ministerraad dat dit op zichzelf het moment was. Maar er is nu geen meerderheid voor het plan in de Eerste Kamer. De coalitie wilde Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samenvoegen tot één provincie... Waarschijnlijk wordt nog vanmiddag duidelijk wat het kabinet besluit over de verdere gang van zaken. Bij gevechten in Oost-Oekraïne zijn gisteren en vannacht 300 pro-Russische separatisten omgekomen. Er zijn ook zeven militairen gedood, zegt het leger. Gisteren braken zware gevechten uit tussen het regeringsleger en de opstandelingen. Het leger zette zwaar geschut in, zoals tanks en artillerie. Ook zouden luchtaanvallen zijn uitgevoerd. Vlak voor de gevechten uitbraken... deed de Oekraïnse president Poroshenko nog een oproep tot een staakt het vuren. Een aanslag met een autobom heeft in Syrië aan zeker 34 mensen het leven gekost. Er zijn meer dan 50 gewonden. De bom ontplofte in een dorp in de buurt van de stad Hama. Het dorp is in handen van het Syrische leger. Het weer, soms wat motregen, maar vooral in het westen en zuiden steeds meer zon. Het wordt een graad of 17.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 programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Nou, wat boffenweer, hè? Of steeds meer mooi weer hier in het westen. Wij van Pasels zeg. Op deze vrijdag de 20e morgen de langste dag. Dus vannacht de kortste nacht. Ja, dat houdt automatisch verband met elkaar. The longest day tomorrow. ZFM luncht op deze vrijdag Dames en heren, Net straks natuurlijk het Regio Nieuws, we hebben vandaag ook het, De weekendagenda uiteraard En voor de rest hebben we ontzettend veel Lekkere muziek, gewoon, ja Met een paar nieuwe platen ontdekt En uh, We draaien ook iets Van het uh, laatste album Van Nick en Simon, dat heet Herinneringen Van honderd nummers op, hè ja, dat is even mee. Geweldig. Een prachtig album met uh, al hun uh, bekendste werk. Samengesteld door de luisteraars, dat is zo leuk. Door, de, door de, de, ja, de fans. En er staan een paar nieuwe liedjes op. Zoals bijvoorbeeld natuurlijk de nieuwe single The Horizon. Maar die hebben we al een aantal keer gedraaid. Dus dat weten we. Die staat er ook op. En het is een mooi album. Je kunt het natuurlijk vinden via de streaming music, music uh, instanties op internet... Spotify natuurlijk. En waarschijnlijk ook iTunes. Kunt u het allemaal terugvinden. Moet je geen cd te kopen. Dat is lekker makkelijk. Dat nou, staat er toch op. Dus bro. doen. Het trouwens toch niet wie er nog een cd komt tegenwoordig. Dus bijna, bijna alles is online te vinden tegenwoordig. We weer een lekker radioprogramma maken. Tot twee uur aan toe vandaag. Gaan we lekker door. En dan gaan we het weekend in. Ja. Nou, ja, we willen maar gelijk met een beetje positief en complimenteus plaatje beginnen. Nou, lijkt me een goed plan. Om met een, gewoon een positief, complimenteus plaatje te beginnen. Complimenteus, ja. Hallo. <lacht> you beautiful thing. Nou, is dat niet complimenteus? Alle mooie dames in, uh, Zandvoort en Zandvoort omstreken. Hallo, you beautiful thing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 Dat niet complimenteus is. Hello, you beautiful thing. Uh, ja, nou, het klinkt wel erg complimenteus, vind ik. Jason Mraz was dat Geweldige plaat en uh, lekker svol en zo. En daar houden wij wel van, natuurlijk. Ja, toch? Beetje, maar een beetje svol mag. Dit is Jackie. Fine place to start. Your place or mine. <laughs> Jacqueline van Grinsveit, zo oorspronkelijk. Het komt van haar album Living in a Love Song. I'm ontdekt als radio 2 talent, zou ik maar zeggen. Ja. Doen ze goed daar af en toe. Jacqueline van Grinsen, oftewel Jackie, haar artiestennaam. Van album gemaakt, Living in the Love Song. Dat is ook de titel van haar eerste single. En is de Nieuwe. En ik vind het gewoon weer een nummer. Zo, doe Fine Find place to start. Wel dan, Jackie. Geweldig mooie plaat. Zo, hè hè. -he. Nou, het is weer vrijdag. Ik moet me nu gaan gedragen, want de uh, programma-leider komt ook net binnen. Ja, dan moet je hier weer even gedragen. Uh, dus dan nemen we van uh, Stromij. Het is l'heure. Fini l'heure de danser. Dans. T'inquiète pas, tu vas danser. Balance. Mais tu vas te faire balancer Défonce Toi mais tu vas te faire défoncer Tu me répètes La la faute, c'est la faute à autrui hein, c'est les autres. Toi tu n'as qu'une seule envie, hein? tu es mûr Sorry hoor. ja, zo, <laughs> ja. Nee, ik zei even wachten, jij. Um, uh, ja, je komt zo in de beurt. Rol, uh, oh, even kalm. Uh, ja, uh, Tatet heet het. Dat is de nieuwe single van uh, Stroma. Uh, Stroma, hoe heet je? Nou, oké. Okay. Uh, zullen ongetwijfeld mensen zijn die het mooi vinden. Ik vind er niks aan. Uh, sorry, maar ik vond dat formidabele wel erg leuk liedje. Maar dit vind ik weer van die, van die akelige computerherrie. Nou ja. Oké, okay, dat is mijn mening en uh, mag u mee doen wat u wil. Uh, Tatet, stromaai. Of stroma, weet ik hoe je het uitspreekt. Uh, Rol van Velsen. die heeft. Ik, ja, een, ik ben niet zo'n erg grote fan ervan, maakt ook niet uit. Maar hij heeft wel een hele leuke plaat gemaakt samen met zijn vader. En dat heeft hij afgekeken van Alain Clark natuurlijk. Die had een grote hit samen met zijn vader. <laughs> van Velsen denk ik, dat kan ik ook. Nou, hij heeft een hele leuke plaat gemaakt uh, samen met zijn vader. En dat nummer dat heet Sing, Sing, Sing. En dat is gewoon een leuk liedje. Als ik ze ja. ja. Voor de oplettende luisteraar, er worden een aantal titels van Beatle-nummers ingenoemd. Van Veld. started with a simple melody. from the While driving in his car.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 Velsen. En een heel mooi liedje. En dat heet Sing, Sing, Sing. Ja, nou, zing dan. En nu houden het. Er zitten een aantal uh, titels in. Op mee, dus uh, nou, dat is, dat is leuk. En dan zei je Heb je afgekeken van alleen. Klaar ik ook een groot hint met zijn vader. dus dat ga ik ook doen. Ja, leuk leuke hit, samen met zijn water. De yardbirds. Ja, het zegt u dat nog wat? Nou, dames en heren, dat is sowieso in ieder geval de band waar later een van de grootste rockbands aller tijden uit voort zou komen. Dan heb ik het... Natuurlijk over Led Zeppelin. En, uh, want Jimmy Page was ook de gitarist van de Yardbirds. De Yardbirds ging op een gegeven moment uit elkaar. Toen moest hij nog, uh, had hij nog wat verplichtingen. Toen begon hij met een band. Uh, dat noemde hij dan de New Yardbirds. En dat werkte dus eigenlijk helemaal niet zo goed. En uh, dat is de reden dat hij daarna begon met Led Zeppelin. Nou dat begon ook niet helemaal vlekkeloos. Want vooral de familie Zeppelin. Die uh, maakte bezwaar tegen die, uh, tegen die naam. Want die vonden eigenlijk dat hij. Te grabbel, dat hun naam. Te grabbel werd gegooid. Dat is allemaal in de minne geschikt. Zoals het heet. En uh, zodoende kon Let's Apple in. Dus gewoon lekker onder uh, hun nieuwe naam gaan draaien. Jimmy Page met The Yardbirds Shape of Things. Hierna volgt het regionieuws, Tenminste dat hoop ik. Het <lacht> is de nieuwe van Pink. that it's looking too closely. Pink. This is a song about somebody else. So don't worry yourself, worry yourself. The devil's right there, right there in the details. You don't want to hurt yourself, hurt yourself. Don't look in too closely. Oh, no, no, no, no. Looking too close. Pink. Nou, het nieuws komt zo dat het wordt druk aangewerkt. Dus doen we even de Stones. Een van de weinige composities van Bill Wyman. En dat heet Citadel. Wyman was dit, van uh, volgens velen het meest mislukte Rolling Stones album ever, The Satanic Majesties Request. Uh, ja, ze moesten wat, het psychedelische tijdperk was aangebroken. Uh, de Beatles hadden natuurlijk net, uh, met Sgt. Pepper hoge ogen gegooid en de Stones wilden ook zo'n soort LP, maar nou, dat is volgens de echte Stones-fans wel zo'n beetje de grootste mislukking geweest die ze ooit gemaakt hebben. Daarna gingen ze gelukkig weer op de oude tour, en kwamen ze met Jumping Jack Flash en uh, baggers Banké en zo. Dat, uh, dat was allemaal weer echt stoonswerk, Tenminste. Nou, het nieuws komt er zo aan. Dus nog even uh, geduld. Uh, het kon, komt allemaal goed. We zijn uh, druk mee bezig. En uh, we gaan uh, nu weer even verder met een uh, lekker muziekje. Ja. Als het allemaal werkt. En uh, dat is vaak het punt, hè. Ja. ja, het werkt. Of niet? Nee. Nog niet. Nou ja, computers zijn leuke dingen. Soms. Maar soms ook niet. En uh, daar gaan we. Hoop ik. Ja. Even wachten. Even wachten. Even wachten. Even wachten. Ja. En nou wil ik hem gewoon van het begin horen, natuurlijk. Want dat is ook weer zo. Ja. We Doe nog gewoon van het begin. Ja. Ga nog geen nummers half draaien. Kom dan. We are one. Shakira, officiële wk When the going gets tough, let's off get going. Feel als vol voor te liggen. Ja, dan nou bij Shakira. <laughs> Jennifer Lopez is het. Samen met Pitbull. Officiële WK-liet dit, hè? We are one. Maar ik hoop dat die voorrondes gauw voorbij zijn hoor. Misschien dus krijgen we dan een beetje knap voetbal te zien. Tot nu toe nog niet veel op. Laat ik eerlijk wezen. Laat ik eerlijk wezen van wat ik gezien heb dan. Hè? Ik kijk niet alles. Maar wat ik tot nu toe gezien heb. Dit zijn de drie A's En dat heet Twee Zielen. Van het laatste album Dichter bij de Horizon. Het kwam stiller dan de zomerwind. De zomerwind. Veel harder dan de regel, mijn gewone leven in. Zo oud als de wereld is, zo vraagt mijn hart waarom, waarom de geschiedenis zit. Is uit Vallendam. Leuke band hoor. Goeie bent trouwens. Ja, geweldige bent. Je live gezien, Echt geweldig. Twee zielen heet het. Hey, wij nummer. zijn Nick en Simon. De stemmen zijn geteld. Daaruit is voortgekomen de allereerste officiële Nick en Simon top 100. Allemaal bedankt voor de stemmen. En voor nu heel veel luisterplezier.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 John Major was dat. En dat nummer, dat heet, ehm, uh, um, hoe heet dat ook weer? Oh ja, EXO. Het zijn de Beatles. Nummer van Jerry Coffin, Carol King. James, my baby's got me like a in chain, and they ain't the Ik trek hem even terug, uh, Ramon want het gaat niet helemaal goed. Um, wat wou ik zeggen? Ja, Jenny Goffin en Carol King schreven samen heel veel nummers. Waaronder dit, Change. My baby's got me like in chain. And they ain't the kind that you can see. met Jerry Coffin en Carole King Keynes en dat waren de Beatles noemen van hun eerste LP dit is Sam Smith Stay With Me Guess it's true I'm not good I don't understand But I still need love cause I'm just a man These nights never seem to go to plan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 self-control and deep down i know this never works but you can lay with me so it doesn't Bait and Hide No More ja, De regio nieuws komt er zo aan hoor Ja, er is dus even wat vertraging opgelopen Maar het kan gewoon Lang Strakjes hoort u het direct Naar Tot zo